Het weer van vandaag, dan krijg je gewoon zin in vakantie toch? Lekker hoor, het zonnetje schijnt in Sanford. En dat ga je horen ook vanmiddag aan de muziek tussen 2 en 5 uur. Als eerste hoor je Change en Lovers Holiday' voor Zandvoort en de regio. Even na twee uur, dat betekent een Hagel uh, nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag Albert-Jan. Goedemiddag luisteraars, goedemiddag Rob, welkom. Weer. Hallo, heb je de zin in? Wederom, ja zeker. Lekker hè? En naar het openingsnummer van jou van Holiday, zonnetje schijnt. Uh, en Wat willen we nou nog meer? Een overdaad aan nieuws, want er is natuurlijk ongelooflijk veel gebeurd uh, in, in en om Zandvoort. Hé, hey, maar of het weer zou blijft, dat horen we straks van Lex van der Oren natuurlijk. Ja, om Le half drie met het weerbericht bij CFM. Ja, en we gaan voetballen. Gaan we, zijn ze, ze gaan weer voetballen Ja, ze vragen. gaan ook. Hoofddorp vandaag. Hoofdorp. Tegen Overbos spelen we. Overbos. Altijd lastig uit. Nou, dan, dan, nou, nou. Altijd dan. lastig. Maar goed, ik... straks voor Joop Fris. Ja, Na half drie. Onze Joop is er weer bij. Uh, het laatste uur hebben we natuurlijk nog internationaal voetbalnieuws. We hebben golfnieuws. Wielersport. Autosport. En natuurlijk in de twee uren daarvoor uh, de standaard onderwerpen. Zoals de evenementenagenda. De filmagenda. Uh, goed nieuws uh, op het coalitiegebied. Uh, en dan heb ik het over de politiek al hier. Uh, nou, er zijn ook weer bezig met de organisatie van de feestdagen in Zandvoort. 30 april, 5 mei. Uh, er wordt weer gecollecteerd. Er is weer een bar battle aanstaande donderdag. Dus nieuws over. En ik hoop echt dat je leuke muziek hebt. En we gaan nog even naar Binveld ook. We Bindveld. gaan naar Pluis Lindeman. Want morgen is daar een open huis bij Stal den Haderhof. Oké. Okay. Vanmiddag gaan we Pluis daarover bellen. Bij Zandvoort op zaterdag. Ik around this empty house.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 going on the dance floor. See, cause that's where the party's at and you find out Ja, we zijn helemaal klaar voor de zomer en voor de zaterdagavond, stappersavond natuurlijk. En vandaag deze plaat gedraaid van Technotronic en Pump Up The Jam. Daarvoor trouwens Van uh, Huis, uiteraard de single van Pink. Nou, de eerste terrasjes hebben we inmiddels uh, kunnen, kunnen pakken, Albertje. Heb ik daar ook enorm van genoten. Ik bedoel, als je in de studio Zo komt, dan uit. zie je twee licht roze gekleurde heren. Heerlijk, heerlijk. Want tegenwoordig hebben wij altijd de werkbesprekingen op tras, hè? Ja, ja, ja. Dus dat, dat gaat hartstikke goed. Doen we goed. beter. Maar er is witte rook. Heb je dat van de week ook gezien? Ja. Ja. Wat is er gebeurd? Ik solderen, mijn schuld. Want het coalitieakkoord is namelijk ondertekend. En wel, okay. afgelopen dinsdagavond hebben de VVD, CDA, PvdA en Sociaal Zandvoort een coalitieakkoord op hoofdlijnen ondertekend. Tijdens de eerstkomende raadsvergadering zullen hoogstwaarschijnlijk Wilfred Taters voor de VVD, Gert Tonen van de PvdA en niemand minder, en dan komt hij, Andor Sandbergen van het CDA, onze collega bij CFM, tot het nieuwe college toetreden en worden ingezworen. Maar deze coalitie heeft ambities, maar beseft dat daar aan grenzen zijn, aldus de heer Taters. De vele projecten die thans in uitvoering zijn of op het punt staan uitgevoerd te worden, dienen eerst te worden Afgemaakt voordat de gemeente zich aan nieuwe waagt. En ik hoorde vanmorgen Andor. We gaan niet meer betalen als inwoner van Zandvoorts. Nou, Dat is nog steeds. Dat steunen, wij, dat steunen ja, wij. Maar daar, daar zei hij ook bij. Van, uh, hè, bedoel, hij weet natuurlijk niet wat, welke richtlijnen er daarna komen. Want dat, dat zou nog wel eens een keer roet in het eten kunnen gooien. Maar natuurlijk een nobel streven. Geen lastenverzwaring voor de inwoners van Zandvoort. Nou, we wachten het allemaal af en houden je uiteraard op de hoogte bij CFM. Voor iedereen die lekker op het strand zit of ligt op dit moment. Deze single, The Mockingbird Hill. Single van de Roots Syndicate. hoor de de Mockingbird Hill bij op Zaterdag. Een beetje yes. jazzy nummer. En dat brengt me meteen bij het Jazz Festival. Want in augustus gaat dat weer plaatsvinden. En wie gaat daar onder meer optreden Albert-Jan? Ja, het is vanmorgen bekend gemaakt. Dat ga je Hans, nu... Hans Dulver. Ja, maar Hans... Hans Dulfur. Hans is bijna een uh, reguliere gast uh, van, uh, van uh, Jazz Behind the Beach. Jazz Behind the Bar. En and... wat hebben we nog meer? Jazz on the... Die jazz on the Beach. Jazz on the Beach. Jazz Behind the Bar. En... And... Vroeger, vroeger had uh, je jazz anders tweet. Nou, oké, okay, maar goed. Uh, in ieder geval, Dolfer komt weer. Hij gaat weer op de reden. Oh, okay. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Die, die kan... hey, als je zo op het Raadhuisplein kijkt, dan is er in één keer een heel leeg plein geworden. Dat vinden we toch wel jammer, wij van ja, CFM. Nou, ja, ik had het, uh, had het er eigenlijk al uh, voor de winterstop, om het zo maar te zeggen, hadden we het erover... ...dat het eraan zat te komen dat die Manfred uh, weggaat. En van de week is het gebeurd. De hele kraan weg, kraan weg. Ja, weer een stukje Zandvoort uh, ja, uh, uh, historieweg. Ja, toch wel hij, hij zit er nog wel, hoor. Hij zit er nog wel met zijn honden. Ik, ik zag hem gisteren zitten. Zij dus is er nog wel. Oké, okay, nou, daar zijn we wel blij maar mee. Het is wel jammer dat zo'n ja, markante plek, maar goed, het, het zij zo. Hé, hey, zondag 25 april, dan vindt er weer een rommelmarktplaats plaats in Zandvoort. Ja. Vindt allemaal plaats in gebouwde krocht. En iedereen die wil meedoen, betaalt 10 euro per tafel. En dan kan je gewoon rommel kopen en verkopen. Okay, op en... uh, uh, 25 april. Het wordt trouwens georganiseerd door uh, Annette Gebharts. Ja. En zij is gewoon uh, als uh, vrijwilliger uh, bij, uh, bij het organiseren van deze markt betrokken. Oké, okay, en mensen die een kraam willen hebben, waar moeten ze zich, die zich vervoegen? Die melden <lacht> zich gewoon even aan bij de krocht. Dan bij... komt het allemaal goed. Oké. Okay. Bij Theo. 25 april dus. 25 april. Schrijf okay. op in je agenda. Weet je wat er 25 april ook is? Nou? Uh, de bekerfinale van uh, het voetbal... En dat is wel fijn hoor, dat Ajax die spelen op 25 april uh, de, beker, de Nederlandse bekerfinale. En weet je wat het de gemeenschap gaat kosten, in die voetbalwedstrijd? Geen idee. 1 miljoen euro. 1 miljoen euro voor dat, één voetbalwedstrijd? Juist, en dat oh. is om de veiligheid te waarborgen in het stadion alleen al. Bij een eventuele huldiging in Rotterdam of Amsterdam en een reis van 7700 Ajax-fans in goede banen te leiden. Alle kaarten zijn trouwens al. Vanmorgen is die kaartverkoop begonnen, het was alles al weg. Hoewel Ajax niet het maximaal aantal beschikbare kaarten van 10.000 afneemt... zal Feyenoord geen extra kaarten kunnen verkopen aan zijn fans. Zou de bekerfinale over twee duels worden uitgesmeerd zonder de aanwezigheid van fans, dan bedroegen de totale kosten voor de gemeenschap zo'n 350.000 euro. Zo. Maar goed, nu gaat het dus 1 miljoen euro kosten. 1 miljoen euro. Voor één voetbalwedstrijd. Nou, leuk hè, dat voetbal. Ja, Dat is zo gezellig. Waar zijn we mee? Ja, dus. Helemaal goed. Hey, de jubilaris gaan we nu draaien. André van Duin en als de zon schijnt. Ja, en dat doet hij vandaag. Als die bovenaan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.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 Thank you very much. I'm Chef. This song is off my second hit album. Two tablespoons of cinnamon And two or three egg whites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 Hey, wait a minute. What's that smell? It smells like something burning. Well, that don't confront me, now. Nah, as long as I get my rent paid on Friday. Baby, you better get back in the kitchen. Because I got a sneaking suspicion. <laughs> oh, man, baby. Baby, you just burned my bones. My mind's on fire. Ja, is een plaatje Albert-Jan van alweer vele jaren geleden, volgens mij ergens uit 1999 oh, of zo. Deze is volledig aan mij voorbij Ja, ja, ja, dat dacht ik al. Maar gezien de sms'jes die je krijgt, niet aan anderen. <laughs> nee, nee, nee. Joor de chef en de, de salty balls. De chocolate salty balls, om het zo maar te zeggen. Hey, het is uh, bijna half drie geworden bij Softop op zaterdag. Hoog tijd voor het volgende. Zie je de en we gaan snel over naar Lex van der Hoorn. Goedemiddag Lex, welkom in de uitzending. Goedemiddag Rob. Zo, wat een lekker weer hebben we vandaag Lex. Toppie hè. Helemaal goed. Ja. Maar gaat dat zo blijven en uh, houden we dat zo de rest van de dag? Nou, we houden dit in ieder geval voor de rest van de dag. We staan, ik zit nu op het, uh, op het strand, op het terras. Ja, dat vermoeden we al. Uh, ja, dat... <laughs> je hebt helemaal gelijk. Dat ben je van mij gewend. Dus. Ja, ja. Ja, ja, maar uh, als je uit de wind blijft, dan uh, is het helemaal van goed. Er staat wel een uh, stevige briefje hoor langs het strand. Dus als je gaat wandelen, uh, moet je wel echt een goede jas aan trekken. Oké, okay, en hoe is de situatie op het strand? Uh, uh, ik, zal even voor, ik zal even voor je kijken. Moet je uit de lichtstoel? Uh, <laughs> het, is, het, is, het is niet druk. Oh. Uh, met wandelaars. Oké. Okay. Dus, nou, we, we, houden, we houden in ieder geval dit weer, uh, houden we vandaag. In het binnenland is er wat meer bewolking, maar ja, daar, daar zitten wij niet in. Gelukkig niet. <laughs> nee. Uh, de temperatuur die komt vandaag uit op ongeveer uh, de 11, 12 graden. Dus uh, de normale temperatuur van de, deze tijd van het jaar is 11. Dus we zitten er helemaal niet verkeerd naast. Nou, dat is helemaal mooi. En als we zo naar uh, morgen toe gaan, want zondag is altijd een drukke dag voor zo'n fort. Komen al die toeristen ja. weer hier naartoe, hebben ze dan mooi weer morgen? Nou, morgen, ja helaas, morgen zijn er wat meer wolkenvelden. De zon laat zich ook wel uh, geregeld zien. Maar er is toch morgen wat meer bewolking uh, en daardoor gaat de temperatuur ook wat naar beneden toe. Die komt uit op ongeveer 9 à 10 graden. morgen. En er staat dan een uh, matige noordoostenwind. Ja, en het noordoosten is niet uh, de warme hoek. Dus we gaan ietsje naar beneden met de temperatuur. Oké, okay, in ieder geval een uh, klein beetje minder. Dus uh, morgen genieten we gewoon van vandaag. En dan uh, volgende week gaan we allemaal weer aan het werk. En dan wordt het waarschijnlijk weer beter. <laughs> Hoe kun je draaien? Ja, dat dacht ik al. <laughs> <laughs> maar, uh, hoewel, vorige week had ik ook een aardige week beloofd. Ja. Met uh, misschien dit weekend ook zon. Nou, dan hebben we het, hè? Ja, als jij het zegt, dan, uh, dan, dan, dan gaan we voor. Ja, nee, maar dat had ik verteld. Ja. En we hebben het nu. Maar je krijgt maandag hebben, we, ja, maandag hebben we een periode met zon. En er staat een, een, een matige aan zee, toch wel vrij krachtige noordoostenwind. Uh, de temperatuur gaat wat omhoog doordat er wat meer zon is. En die gaat naar de 12 graden toe. En uh, verder in de week hebben we toch wel grote kans op het aanhouden van uh, dit droge weer. met vooral aan de kustperiode met zon. En temperaturen rond of iets boven normale waarden. Oké, okay, nou heb ik. Uh, ja, we hebben het uh, over uh, het komende zomerseizoen uh, even gehad. Vanmorgen ook met uh, onder meer de reddingsbrigade. En ja, wij zijn uh, heel benieuwd wat we deze zomer kunnen verwachten. Nou, is het moeilijk om een voorspelling in, uh, in de verre toekomst te maken. Maar we hebben al gehoord dat we een hele mooie zomer gaan krijgen. Kun jij dat beamen, ja. Lex, of niet? Nou, zullen we. Als ik daarna voor jou uit ga zoeken uh, de komende week. Oh, dat vind ik een hele goede. Want, uh, niet alleen voor Rob, hoor. Het... Nee. Voor iedereen dus. Juist. Dat is een heel erg stuk. Dan uh, ga ik van de week ga ik een, uh, een zomerverwachting maken aan de hand van Engelse weercomputers. En dan, uh, dan hoor je dat van mij. Oké, okay, nou ik ben heel erg benieuwd Lex. Hey, jij gaat uh, lekker genieten van het mooie weer. En als mensen het uh, weerbericht uh, willen volgen uit uh, Zandvoort en de regio. Waar moeten ze dan zijn? Dan nou, kunnen ze kijken op pagina. En dan ben je helemaal up to date als je daarop kijkt. En als je een mobieltje hebt, kan je ook gewoon kijken. Ja, maar weet je wat? Nou, het vervelend. Oh, oh, dat gaat net niet, niet lukken. Wel? Een account. Ik had een speciaal account ervoor, maar ik ben vergeten te betalen, dus het die, die, adres is vervallen. Oh jee. <laughs> nou, dat komt vast wel weer goed, Lex, neem ik aan. Maar dat, maar dat komt wel weer goed. Oké. Okay. En op uh, TextTV uiteraard ook te volgen bij CFM? Ook op CFM TV. Nou, helemaal goed. Lex, mag je hartelijk danken. Een heel fijn weekend en geniet van het mooie weer op strand doen we en tot volgende week. Hè? Tot volgende tot week. week. Hé, hey, dankjewel Lex. Dat was Lex van de Hoorn met het weerbericht voor de komende dagen. Dat ziet er best wel aardig uit. Have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 De muziek uit de jaren 80 bij SV Solford op deze mooie zonnige dag. Een zonnige zaterdagmiddag en daar genieten we natuurlijk met z'n allen van de status quo en the wanderer. Nou, vanmiddag wordt er weer gevoel door uh, SV Solford 1. En voor de wedstrijd van vandaag Overbos tegen SV Solford gaan we naar Joop van Es. Job, goedemiddag. Goedemiddag, heer luisteraars. Ik heb een gigantisch toer signaal, daar ben ik het al vast op. Oké. Okay. Um... Uh, de wedstrijd is wat later begonnen. Het heeft een hele curieuze reden, want de rechtsbek van Overbosch is een Poolse jongen. En die had twee uh, familieleden in dat neergestorte vliegtuig zitten. Oeh. Dus we zijn met een minuut uh, stilte begonnen. Daarna kregen we nog uh, een perkul van de week. Dus de wedstrijd is net een minuut of drie oud. En uh, ja, nog uiteraard een aftastende fase. Zandvoort uh, mist in ieder geval die onderstunnenveld vanwege een schorsing. En daarvoor in de plaats is Patrick Koper weer teruggekomen bij het eerste. in normaal gesproken de laatste week in de tweede speelde. En voor de rest is het eigenlijk hetzelfde team dat vorige week gespeeld heeft en de weken daarvoor. Het is een, een vrij sterk Zandvoort. En dit gaat uh, om een plaats jongens. En het is namelijk zo. En dat uh, hoor ik pas uh, sinds een uh, dag of twee hoor ik dat. Dat Zandvoort uh, heeft nog kans op promotie. En dat is steeds heel raar in elkaar. Want uh, de eerste drie van deze competitie, die heb ik al eens eerder gezegd... die gaan sowieso over in verband met, het, uh, met de nieuwe topklassen. En daarna krijg je natuurlijk ook nog degene die uh, een... een uh, periode kampioenschap hebben. Die gaan dus ook meedoen voor een promotieplaats. En Zandvoort zou zomaar in uh, aanmerking kunnen komen om een plaats over te nemen van bijvoorbeeld een CSW, dat nu uh, één periode titel heeft, maar ook in de laatste periode, deze periode, keihard stijf bovenaan staat. En dat, uh, dat zou dus kunnen dat, dat die plaats naar Zandvoort gaat. Maar goed, dat kan pas over een week of vier bekeken worden. Daar zover zijn we nog niet. Maar ik heb uh, vorige week gezegd dat Zandvoort helemaal uh, geen kans meer heeft. Nou, het schijnt dus wel te zijn. Dus laat uh, Laten kijken hoe dat gaat gebeuren. Oké, okay, nou dat zijn uh, goede berichten Joop, Dus uh, sinds de ja. dag of twee is dat uh, bekend geworden. Nou, is... ja, dat schijnt wel eerder bekend geweest te zijn, oh, okay. maar heeft mij er niet over ingezet. Ik heb het nagevraagd. En uh, nou ja, met het vervolg met, uh, dit verhaal wat ik je zojuist vertelde. Nou, helemaal goed, we gaan de voetbalwedstrijd van vandaag uiteraard op de voet volgen. En straks komen we weer bij je terug. En over sinds de dag of twee gesproken. Deze plaats van Doe maar. Zin 2, vlinders in mijn hoofd sinds een dag of twee aangenaam wordt. We gaan snel nou over naar Jabres wat DF-nieuws. Jab. Waar wij de 12 minuten schrijven in de eerste helft. Een prachtige vrije van Patrick van der Hoort. Wordt schitterend aangenomen door Nijtsjöberg. Die kon daarna met uh, de Michel Daan uh, bereiken. En het, uh, de die van Zandvoort brengt de Zand op 0-1. En dat zijn uh, goede berichten vanuit Hoofddorp. Straks, uiteraard, meer over deze wedstrijd. Uh, Albert Jan. Ja, ja. jij hebt een bericht. <laughs> ja, zeker. Even voordat het uh, voor deze dag voorbij is. Maar dat uh, is morgen ook al even gemeld in Goedemorgen uh, Zandvoort. Maar ik wil er zo nog even aandacht aan schenken. Want het is vandaag de jaarlijkse open dag van de Bomschuiten Bouwclub. En de Zandvoortse Bomschuiten Bouwclub heeft vandaag hun jaarlijkse open dag. Vanaf twee uur bent u daar van harte welkom tot vijf uur in het clubgebouw aan de Tolweg 10A. Tijdens deze dag laten de leden zien wat er allemaal gemaakt wordt. Ook is men op zoek naar nieuwe leden en voor met name jongere leden zijn van harte welkom. Een ander nieuwtje komt van het strand, want uh, afgelopen week was de open dag van het vaste strandpaviljoen, inmiddels vaste strandpaviljoen club Nautiek nummer 23. Uh, die uh, open dag was, was erg goed en druk bezocht door bijna 200, me 200 mensen. Het revolutionaire paviljoen is volop in aanbouw en zal deze week uh, wind- en waterdicht worden gemaakt. In de tweede weekend van mei moet de Club nautiek gaan draaien. De bouw, heeft, de bouw heeft mede door het slechte weer een achterstand van ongeveer een week opgelopen. Er zal nog flink gewerkt moeten worden, maar we willen op tijd klaar zijn voor de eerste geboekte feest. Al dus de eigenaar Koenraads. Maar het is echt, ik, ik heb die tekeningen gezien en uh, die tent ziet er hartstikke futuristisch uit. Kijk, zo hoor het graag. Hé hey Albert-Jan, we hebben sinds twee weken een nieuw programma op CFM. Op de woensdagmiddag heb je het al gehoord? Tussen ja, ja, twee ja ik, ben, ik ben bij de, bij de doop de eerste keer aanwezig geweest. Ja, niemand minder dan. Ruud Jansen. Ja, voor Intermi. Kan je even uitleggen voor de luisteraars wie dat uh, in principe is? Nou, uh, Ruud Jansen is een uh, muzikant, hè? Ja. Een all-rounder. Die kan uh, alle muziek, van jazz tot aan uh, de tegenwoordige muziek, gewoon spelen. Oké, okay, ja. Helemaal maar, geweldig. Ja, en die heeft een, uh, echt een twee, een twee uur duur programma alleen over met vinyl, hè? Met de dat LP's. klopt, ja. Wat hij precies doet, moet je gewoon gaan luisteren op de woensdagmiddag tussen 2 en 4. Oké. Okay, en als vinil. je ook wil weten wat hij gaat zingen en dergelijke en hoe hij zingt, kom je gewoon vanmiddag vanaf 5 uh, uur naar de Halterstraat. Uh, daar heeft hij een optreden bij een café. Oké. Okay. Vanaf 5 uur Ruud Jansen, die sinds kort ook de, aan de staf van de presentatoren is toegevoegd. Woensdag van 2 tot 4 alleen maar met Vinyl. En vanmiddag om 5 uh, uur dus een optreden live uh, aan de Halterstraat. Wie daar zou ik zo zeggen? Ja. Hier is uh, over Zomers Muziek gesproken, Mattia Bazar in Ticento. En bij het zonnige weer van vandaag hoort uiteraard ook zomerse muziek. Bij CFM, we Barry Manilow en de Copacabana. Alweer het ene laatste plaatje in uur heen. Zo dadelijk zijn we nog twee uur lang bij terug, dus niet getreurd hoor. Dat komt helemaal goed. Uiteraard heel veel nieuws uit Zandvoort en de regio. Houd de radio op CFM Zandvoort voor al het laatste nieuws en lekkere muziek natuurlijk. Wat dacht je van deze? Hier is Serenade vlak voor drie uur. ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Gert Kluik met het NOS Journaal. In Polen is een week van nationale rouw afgekondigd... ...naar aanleiding van de vliegram bij Smolensk in Rusland. Daarbij kwamen vanochtend de Poolse president Kaczynski... ...en andere hoge regeringsfunctionarissen... ...en leden van de legertop om het leven. De week van nationale rouw is afgekondigd door Bronislav Komorowski, de voorzitter van het huis van afgevaardigden. Hij neemt het presidentschap waar totdat er een nieuwe president is gekozen. De verkiezingen stonden gepland voor oktober en worden vervroegd, maar er is nog geen nieuwe datum vastgesteld. De Poolse premier Tusk zal een bezoek brengen aan de rampplek, net als premier Poetin. Op de plaats van de crash is een van de zwarte dozen van de verongelukte toepoelv gevonden. De Russen nemen het voortouw bij het onderzoek naar het ongeluk. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn bij gevechten tussen de veiligheidsdiensten en betogers zeker 30 gewonden gevallen. Volgens een woordvoerder van het leger hebben militairen het bevel gekregen om de naar schatting 5000 betogers met geweld uiteen te drijven. De betogers hebben zich op twee plaatsen in de stad verzameld in de buurt van gebouwen van de overheid en de strijdkrachten. Ze eisen de terugkeer van de verdreven premier Taksin. De Franse wetenschapper Jean-Louis Étienne is er als eerste in geslaagd om per luchtballon over de Noordpool te vliegen. Hij steeg maandag op van Spitsbergen en landde vanochtend na vijf dagen in Siberië. Het was zijn bedoeling om naar Alaska te vliegen, maar hij is waarschijnlijk door een andere windrichting in Rusland terechtgekomen. Tijdens de vlucht deed Chen metingen van de ozonlaag en het magnetisch veld van de aarde. Het weer veel zon, hier en daar bewolking. Het is gemiddeld 13 graden bij matige wind uit het noorden. Morgen overwegend droog, maar vooral in het oosten minder zonnig, Ook iets frisser. Na het weekend licht wisselvallig weer. Dit was het.